Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het is de brandweer in Zwijndrecht nog niet gelukt om het vuur in een wagon met ethanol te doven. Op het rangeerterrein Kijfhoek is geprobeerd met een schuimdeken het vuur te doven, maar dat mislukte. Als een tweede en derde poging ook niet slagen, dan moet worden gewacht tot de ethanol is opgebrand. Dat gaat tot nu toe veel langzamer dan verwacht. Sinds gisteravond brand in de goederenwagon. Het vuur in een wagon geladen met staal is al wel gedoofd. Door explosiegevaar moesten omwonenden hun huis uit. Zo'n veertig mensen brengen de nacht elders door. Ze kunnen eventueel in een hotel terecht. Marine Le Pen volgt haar vader op als leider... van de Franse extreemrechtse partij Front National. Dat melden Franse media. Jean-Marie Le Pen legt het ticket het partijleiderschap... na bijna 40 jaar neer. Bij de verkiezing om zijn opvolger te bepalen haalde Marine Le Pen ruim twee derde van de stemmen. Haar concurrent, de vicevoorzitter van de partij, leek bij voorbaat al weinig kans te maken. Jean-Marie Le Pen blijft wel betrokken bij Front National als erevoorzitter. De internetsite Wikipedia bestaat vandaag tien jaar. De verjaardag van de online-encyclopedie wordt op zes continenten gevierd... met meer dan honderd verschillende bijeenkomsten. In Nederland wordt stilgestaan bij het tienjarig bestaan... met een debat in het Amsterdamse Historisch Museum. Het museum zal als cadeau de hele digitale collectie doneren aan Wikipedia. De oprichters van de site zeggen dat ze hopen dat de groep van schrijvers... de komende jaren meer divers wordt. 80 procent van de mensen die meewerken aan Wikipedia is man... Ook werken er nauwelijks mensen uit ontwikkelingslanden mee. Wikipedia staat iedereen toe om mee te schrijven aan artikelen. Het weer is droog en er gaat op zeven. In de loop van de dag gaat het flink regenen, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen. Het vier uur alweer van Nachtvluchten van 15 januari 2011. Wat vliegt de tijd en wij van Nachtvluchten vliegen mee. Laten we dus maar meteen beginnen. In dit uur hoort u een aflevering uit de documentaire serie Holland Doc Radio... getiteld Soul als Motor, 40 jaar verriemaat... Hij was jarenlang de populairste DJ van Nederland en morgen wordt hij 64 jaar. Door de combinatie van de Soul en de onaanvolgbare snelle presentatie van Ferry Maat... werd het programma The Soul Show een enorm succes. Guido Spring maakte een portret van de DJ die 40 jaar geleden begon op de zeezender Radio Noordzee. Een verhaal over soul, verlegenheid, radio en perfectionisme. Met behalve hemzelf natuurlijk, oud-collega Ad Roland, zoon Menno Maat... ...radiohistoricus Hans Knot en ferriemaatsontdekker Willem van Koten. Dat belooft dus een muzikaal onthaald te worden. I say you Zo klonk het jarenlang, elke donderdagavond aan het begin van de Soul Show. DJ Ferry Maat was de man die het maakte en hij presenteerde nog heel veel andere programma's. Al 40 jaar lang is hij een bekende stem op de radio. Maar Maat begon met platen draaien in de discotheek onder Hotel Goiland in Hilversum. We gaan terug naar die plek. We krijgen nog een show erbij ook? Ja. ja. Dit is de dansvloer. Ja, dit is het in de nu gesloten discotheek waar je ooit bent begonnen? Ja, sinister hier. Echt is, uh, een, wel een plek met historie, maar niet echt uh, om nog eens terug te komen eigenlijk. <laughs> Wanneer was het dat je je draaide? Ik ben in 1970 hier gekomen en ik heb een half jaar gedraaid. En toen uh, ging ik naar de radio. Dus uh, werd ik voor Radio Noordzee ontdekt. En ik heb toen nog een combinatie gedaan eventjes. En ik geloof nog een maand moest ik mijn contract hier afmaken. En ondertussen zat ik ook overdag op de radio. Dus het was een hele drukke baan toen. En hoe kwam je hier terecht? Was dit de eerste discotheek waar je draaide? Nee, ik ben in 1967, meen ik, in Loosrecht begonnen. Bij Jachthaven van Dijk. Waar je zomers het grote jazzconcours had. En uh, op zondagmiddag hadden ze dan disco. En dan kwamen er een man op 6.700 En dat was altijd afgeladen. En van daaruit werd ik gevraagd of ik hier... Uh, wilde gaan werken in Scaramouche. Want dat heette toen zo, Scaramouche. Het is nu leeg, is het erg veranderd, de indeling en zo? Het is totaal veranderd. Ik herken eigenlijk helemaal geen enkel punt. Ik heb geen aanknopingspunt meer. Ik weet nog waar de toiletten waren. En de dansvloer, maar die is inmiddels verdiept. En, en de desjockey zit op een andere plaats. Dus waar stond jij toen? Nou, ik stond toen recht hier tegenover, recht tegenover de dansvloer. Oh ja. Aan de bar. En daar stond ook een piano in. Die had ik ergens in de gang zien staan. En toen zei ik van, hé, hey, sleep hem er even in er een microfoon in en dan uh, kan ik meespelen met de platen, want ik ja, ja. ben natuurlijk van huis uit pianist. Nou, dat was een groot succes, vond ja. iedereen hartstikke leuk. Jouw verhaal met muziek begint eigenlijk met de piano, hè? Ja, ik was vijf jaar en uh, mijn uh, moeder heeft toen uh, mij op pianoles gedaan, omdat zij vroeger als kind niet, uh, ja, er waren thuis niet de middelen om pianoles te nemen. Dus uh, voor mij was dat, was dat wel. En dat was een van de eerste dingen die er gebeurde toen we naar Hilversum verhuisd waren. Ik kreeg pianoles en solversieles. Kortom, uh, ik mocht me uh, ja, gaan verdiepen in de muziek vanaf mijn vijfde. <laughs> en was het niet een eigen keuze in eerste instantie? Nee, natuurlijk niet. Uh, dat, dat moet je met kinderen moet je dat altijd een beetje forceren. Een beetje muzikale opleiding is altijd goed. En ze kwamen daar vrij snel achter dat ik uh, nogal getalenteerd was. Ik had een absoluut gehoor. Gelukkig hebben ze dat snel ontdekt. En uh, ja, daar hebben ze enorm op ingespeeld bij het muziekdysceum. Wat, wat betekent het precies, absoluut gehoor? Nou ja, als ik een, uh, iets op de radio hoor, een, een muzieknummer, een piano, intro of wat dan ook... ...dat ik dat naadloos meteen na kan spelen. Op dezelfde toonsoort ook meteen. En ja, dat, dat is iets wat een enorm uh, voordeel geeft... Pianoles, dat ging door en je bleek talent te hebben. Ja, ik ging heel snel. We hadden alles van die uitvoeringen van het Muziek Lyceum en uh, Ja, dan uh, mocht ik uh, concertjes spelen met het orkest. Uh, pianoconcert van Mozart of van Schumann. Dus dat ging zo snel op een gegeven moment dat ik op mijn elfde een keuze moest maken. Ik had op de lagere school een klas overgeslagen. Dus ik was vrij snel dat ik naar de middelbare school moest. En mijn ouders hebben toen bewust gekozen voor uh, een particuliere school de Ivo, Individueel Voortgezet Onderwijs. Waarom? Omdat ik daarnaast mijn muziekopleiding kon doen... en mijn eigen tempo kon bepalen. En dat was ideaal. Ik heb er ook erg lang over gedaan, maar mag ik ja. wel zeggen. Ik heb er echt een jaar of zes, uh, zeven over gedaan. Waar een ander vier over doet. Maar goed, ik, uh, dat was goed te combineren. Dat was leuk. leuk. Ja, het werd natuurlijk steeds leuker. Ja, die muziekopleiding is uh, geweldig. Ik had er ook niet veel moeite mee. Ik, ik was een luie student. Uh, maar ik kon vrij snel dingen in me opnemen. Ik hield van mijn persoonlijke favorieten, Chopin... Daar had ik geen enkele moeite mee. Daar wilde ik graag voor studeren... maar alle etudes en oefenstukken die ik moest instuderen... daar was ik nogal traag in en lui. Dus daar heb ik wel mee gezwijnd eigenlijk. Maat speelde klassiek op het conservatorium... maar ging in zijn vrije tijd in popbandjes spelen. En hij werd ingehuurd als pianist voor plaatopnames. Maar hij ging ook draaien als dj in discotheken. En dat beviel het meest. Ja, ik ben een uh, vrij verlegen mannetje eigenlijk. Vroeger in de discotheek ook. Dansen was ik niet al te goed in. Met meisjes ook erg verlegen. En ja, als je dan de gelegenheid krijgt om dan maar de platen te draaien... dan heb je wat te doen. En het werkt ook de andere kant op. Want je wordt natuurlijk wel uh, met andere ogen aangekeken. Goh, die gozer die kan platen draaien, wat leuk. Dus dat geeft je toch een kick. Je bent in één keer iemand. Willem van Koten kwam ook in die Hilversumse discotheek. En dat had grote gevolgen. Jan van Veen en ik kregen de opdracht om de Nederlandse uh, talige uh, uitzendingen van Radio Noordzee op te zetten. Uh, dat gebeurde begin februari uh, 1971. En uh, toen gingen we de straat opzoeken. We wisten Verriebaat, we gingen nog wel eens een slokje drinken. Die werkte in discotheken in Utrecht. kwam ik ook wel eens. Maar die zijn een lange weg. Escaramouilles onder Gooiland in Hilversum. Daar zat Verriebaat. Niet altijd, ik geloof op maandagavond of zo. Dan gingen we ferry. Kan je morgen beginnen? Zo is het gegaan. En hij kon morgen beginnen, graag. En waarom nam je hem aan? Nou, uh, ik had haast. Hij kon wat. Hij was muzikaal. Hij speelde eigenlijk piano. Hij was uh, muziek geïnteresseerd en kende En, en praktiseerde, zo zou je kunnen zeggen. In, in uh, diverse uh, discotheken. Maar zo heette dat nog niet zo toen. Maar goed, die waren er al wel. Wat deed hij goed? Want je zegt wel, hij was muzikaal. Ja, ik wist dat hij uh, pianist was eigenlijk. Ja, ik wist ook dat hij gek op muziek was. En gek op soulmuziek, toen al. Maar ja, dan was ik ook, dus dat was ook een zekere herkenning. Begrijp je? En uh, hij verstond zijn vakkoord toen. En hij had smaak, hij was muzikaal. En hij had een uh, beschaafde uh, ABN, zeg maar, tot zijn beschikking. Wat zou je zeggen, kenmerkt Ferry Maat als DJ op de radio? Ik noemde hem altijd Ferry Automaat. Omdat het uh, vakmatig perfect is, maar nooit een grote verrassing. Maar heb je, vakmatig klopt het als een bus. Het is gestroomlijnd. Het loopt als een trein. Maar je bast nooit uit. Uh, je wordt nooit kwaad op hem. En je moet ook nooit hard om hem lachen. Ik begrijp je wat ik bedoel. Er gebeurt niks geks. Het is wat het is. En dat tot in de perfectie. Radio Noord, zeesparimaal. 2-2-0 tijd, half uur over drie in het tweede gedeelte van Harry met Ferry. Op deze laatste werkdag van de week. Vrienden, een goede middag allemaal. Ik ga tot 4 uur proberen een lastbakje vol te krijgen. het game al aardig gelukt is op het ogenblik. Hier is Kenny and Give It To Me Now. Het was dus ineens een omschakeling. De radio in plaats van de discotheek. Ja, dat was in één keer in de diepe. Je moest alles zelf maar uitvinden. Willem van Kooten zei van hier is de studio en uh, nou, gaan we wat doen. En uh, zorg maar dat het op de band komt. En die ene commercial moet je niet vergeten van steamroll. Die moet ervoor. Het ene uur wel, het andere uur niet. En uh, nou ja, dat was het. En uh, zoek jezelf je plaatjes maar uit. Zo ging het in het begin. Het ja. was, iedereen was enorm vrij om te doen en uh, te laten wat hij wilde. Een commercial, die werd wel eens vergeten, heb ik wel eens gehoord. Ja, en dan was er nog een technicus die was dan zo uh, zuinig op de banden. Want het waren hele dure banden die wij naar, naar boord stuurden. Er mocht niet in geknipt worden. Dus ja, wat doe je dan? Dan moest je het hele programma overnieuw maken. <laughs> dat, is, dat is belachelijk. Als je die spot aan het begin van het uur vergeten was, dan moest het hele uur over. Hele uur over. Ja, tegenwoordig kun je dat niet meer voorstellen. Maar ja, dat was toen zo. Bijna niemand weet meer precies wanneer de eerste uitzending van Ferry Maat was. Maar radiohistoricus Hans Knot uit Groningen weet het wel. Ja, ik denk dat het uh, zonder meer 6 maart 1971 was. Nadat Joost uh, de Draaier het uh, programma samen met Jan van Veen had geopend... Op die dag op de 220 meter. En Ferry daar voor de eerste keer met zijn programma was te beluisteren. En dat heette Harry met Ferry? Harry met Ferry. Dat was de naam van het programma dat zo gebleven... tot het einde van Radio Noordzee op 31 augustus 1974. Wat kenmerkte hem toen in die beginjaren als de joggie? De snelheid, de kennis van muziek, de kennis van een goed programma maken. Hij bouwde af en toe wat nieuws in, liet weer wat anders vervallen. Maar het ging ontzettend snel. This is a house that Jack built. Y'all remember this house? This was the land that he worked by hand. Hoe is je belangstelling voor die zwarte muziek, die Soul, begonnen? Die is in de discotheek in 67 begonnen. Je had toen heel veel mooie Motown-artiesten. De Supremes, de Four Tops, de Temptations. Nou, noem ze maar op Undisputed Truth, Edwin Starr. En op Atlantic had je Wilson Pickett, Rita Franklin. Uh, uh, de andere stax artiesten Otis Wedding. Nou, kortom, dat was de disco- en de dansmuziek van toen. En toen ik bij de radio kwam, vier jaar later... Toen kreeg ik eigenlijk het idee dat dat soort platen op de radio niet gedraaid werden. Dat was not done. James Brown, ja, is leuk voor in de discotheek, maar dat doe je niet op de radio. Dan haken de mensen af. Nou, toen ben ik op een gegeven moment na een jaar, ben ik zo vrij geweest om een uurtje beschikbaar te stellen. Op vrijdagmiddag voor het weekend. Om het eens te experimenteren. En ik liet mensen briefkaartjes sturen of ze het leuk vonden. En zogenaamd de meisjes van de discotheek, die mochten dan de platen uitzoeken die ik draaide. Verder had ik natuurlijk een flinke vinger in de pap. Nou, er kwam enorm veel reactie op en ik had het geluk dat op zondagmiddag toen een uh, gat in de programmering viel en ik twee uur zondagmiddag Sol op Noordzee kon gaan doen. En zo is de Soul show ontstaan. Wat trok je aan in die zwarte muziek? Het tempo, uh, de arrangementen. Want ja, er zaten altijd al uh, leuke orkesten bij, goede blazers, goede rhythmsecties. Dat zijn dingen die uh, voor mij met mijn uh, muzikale, met mijn klassieke achtergrond, maar ook met mijn jazz, uh, voorkeur. Heel erg uh, belangrijk waren. En in die soulmuziek van toen en de soulmuziek van vandaag vind je dat nog terug. Radio Noordzee, In 1974 werden de zeezenders, waaronder Radio Noordzee, verboden. En na ruim drie jaar moest Ferry op zoek naar een nieuwe baan. Hij belde de tros en werd er aangenomen. En de soulshow wilde hij voortzetten. Nou, het was mijn enige eis bij die sollicitatie dat ik dat programma dolgraag mee wilde nemen, omdat het succes had. Ja. En ik daar heel veel in zag. En uh, in no time hadden we 700.000 luisteraars op, op de avonduren op donderdagavond. Dat was echt een record. Ja, met ook nog muziek die voor een groot deel helemaal nieuw was. Hè? Nou ja, 90, 95 procent van de platen die ik draaide waren totaal onbekend. Het enige wat er herkenbaar aan was, dat waren de namen van de artiesten. Als er hier een, een plaat, een hit was van de Supremes of zo, of van de Fort Tops, dan had ik alweer een nieuwe uit Amerika. Dus dat was dan het bruggetje wat je had. Van ja, hoor eens, maar deze gaan wij over een paar maanden hier in Nederland ook in de hitparade terugzien. En dat was het primeurjagen wat de Soul Show eigenlijk gemaakt heeft tot wat het is geworden. En hoe kwam je daar nog aan? Want in die tijd was er geen internet. En uh, stuur even een mp3'tje op en zo. Hoe? hoe? Hoe ging dat? Ik ging de platenmaatschappijen af. Die hadden altijd promotie-exemplaren, samples uit Amerika. Ja, die werden dan door de labelmanager afgeluisterd... en daar kwam een kruisje achter te staan of niet, en meestal niet. En dat waren gigantische stapels die er lagen van afgekeurde platen in feite. En dan zei ik van, nou, geef mij ze maar mee, want je doet er toch niks meer mee... En dan ging ik ze nog eens beluisteren. En dan dacht ik van, ah, dat is lekker, weet je. Dus zo haalde ik de goede dingen weer ertussen uit die ik lekker vond. En dan werkte het weer terug naar de platenmaatschappij. Want die kregen dan in de gaten van dat ze het misschien mis hadden gehad. Uh, laten we dan toch maar dit plaatje maar uitbrengen in Nederland. En zo is heel langzaam is dat uh, gegroeid. En je kreeg de importzaken op een gegeven moment toen de, de zaak explodeerde. In Antwerpen is het een beetje begonnen. En toen kwamen Rotterdam en Amsterdam en de andere grote steden... waar die uh, zaken als paddenstoelen uit de grond schoten. Ja, want dat was een heel begrip, hè? import ook in de Soul Show. Ja, gloedje, nieuwe, gloedje ja. nieuwe import. Het wordt nog wel eens geïmiteerd door Edwin Evers. Uh, als hij een ja. Soul Show Classic draait tegenwoordig. Maar dat, dat was inderdaad. Uh, ja, het was een, uh, een fenomeen. De import. dat uh, Als ik een plaat gedraaid had op donderdagavond. dan dezelfde avond stonden vaak al mensen in de winkel. als ik hem in het vroeg stadium van de Soul Show gedraaid had. als de winkels nog open waren. om die plaat te halen. En anders de ochtend erna... Het acht uur nieuws uit de bronnen van Reuters, Associated Press, United Press International, AFP, DPA en ANP. Volgende uitzending om 9 uur. What's the sense in sharing this one and only Ending up just another lost and lonely wife. Ik heb heel veel fans die veel meer van de Soul Show afweten dan ik zelf. Want ik was, als ik klaar was met de uitzending, alweer bezig met de volgende. En daardoor gingen eigenlijk al die platen die ik gedraaid had, een beetje meteen weer, die werden gewist in mijn geheugen. Ik moest een nieuwe show gaan maken voor de week daarna. Maar die mensen die het geluisterd hadden en daar bepaalde platen uitgepikt hadden, ja, die gingen die platen koesteren, ze gingen ze kopen. En als je een plaat koopt, dan ga je die koesteren je draait hem meer. Ik draaide hem één, twee keer en dan was het. Het werd ook opgenomen heel veel door mensen op cassettenbandjes en zo. En juist weer opnieuw gedraaid. En zelfs nu ook via internet wordt het uitgewisseld. Dus zo vluchtig was het eigenlijk niet dan. Nee, het is, uh, na ik later begrepen heb, een van de meest getapte programma's geweest. deks die, uh, die ronkte op donderdagavond. Dat is heel leuk. Ik krijg daar uh, of, nou ja, al tientallen jaren nu eigenlijk uh, mensen met uh, zeg een soort tante langs... die dan continu de pauzetoets indrukten als ik wat uh, ging lopen vertellen. Uh, met het idee van, ja, die maat die wilden we er niet tussenin hebben. Maar nu weten ze niet meer wat voor platen erop staan. En dat is dan wel een satanisch genoegen wat ik dan heb van als ik weer eens iemand kan helpen van... haha, had je die pauzetoets maar niet in moeten drukken, jongen. Allerlei stromingen heb je door die socio ook eigenlijk voor het eerst uh, ja, aan het Nederlands publiek laten horen... Hè? Nou ja, de rap is natuurlijk, hè, de, de, de hip-hop is natuurlijk ook in de Soul Show... Uh, nou, ik wil niet zeggen ontstaan, maar wel opgepakt vanaf het begin. Van, van de Sugarhill Gang en Curtis Blow tot aan de latere grote hip-hop groepen. Ik kan me nog herinneren het, het Scratcher, wat je toen in één keer kreeg. Herbie Hancock had een plaat uit. Rocket. Rocket. Ja, en dat was een uh, ja, fantastische plaat, vond ik. Ik draai voor het eerst op de radio en toen kreeg ik mijn chef Huro van Gelderen aan de telefoon. Die had een geweldige scheldkanonade door de telefoon van wat maak je me nou maat, wat is dit? Ik zei ja dat, is een, dat gaat een hit worden, dat is het nieuwste uit Amerika, dat kan toch niet en dit en dat. Smeet de telefoon erop De dag daarna nog een keer tegen me aan. Nou het werd een hit en het scratchen op zich werd een uh, fenomeen natuurlijk uh, in de discotheken. Dus dat scratchje was er al, maar Herbie deed het dan uh, elektronisch. Maar dat, ja, dat, dat soort uh, clashjes hadden we dan ook wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, stromingen die in de Soul Show aan, aan bod zijn geweest. Van Philadelphia Soul tot aan uh, ja, de, de latere nieuwe Motown Sound. En uh, hip-hop, uh, swingbeat, noem ze maar op. Ik selecteerde gewoon op mijn eigen smaak. En die smaak die was bepaald door mijn opvoeding. Ik ben muzikaal uh, getraind op een conservatorium... en. Als ik een goed arrangement hoor en, en blazers die echt uh, fantastische tricks uithalen... dan denk ik, ja, dit is, dit is goed, dit moet ik laten horen. Hè? En als dan de luisteraars dat met me eens zijn, en, en nog steeds... want ja, ik heb nog zoveel fanatieke fans eigenlijk... die zich weer melden via Facebook, onder andere, en via die Soul Show fansite... dan, uh, dan heb ik het wel goed gedaan toen. Dan heb ik toch een stukje muzikale opvoeding meegegeven aan die luisteraars... En afgezien van dat gescheld dan zo'n enkele keer had je die vrijheid wel. Dat was toch eigenlijk heel uniek. Want zeker in deze tijd is dat ondenkbaar met playlists die door muzieksamenstellers worden gemaakt en zo. Ja, je kunt het allemaal niet vergelijken. De radio is een wetenschap geworden tegenwoordig. Uh, ik ben daar uh, niet gecharmeerd van. Ik vind echt dat het radiolandschap er tegenwoordig erg armzalig uitziet. En de radiostations kunnen daar niet eens zo gek veel aan doen. Dat is uiteindelijk gekomen door de etherfrequentieverdeling... en al het geld wat er voor die frequenties betaald is door de omroepen. En dat moeten ze natuurlijk terugverdienen. En dat is allemaal heel uh, goed begrijpelijk. Maar daarmee is wel de diversiteit op de radio vermoord... Want al die commerciële stations moeten scoren om de ja, adverteerders binnen te krijgen... en moeten dus weten dat het scoort. Nou ja, als je moet scoren, dan laat je de platen onderzoeken die je wil draaien. En dan zegt uh, Jan op de steiger zegt van... Ja, ik uh, een Rhapsody, ja, lekker op Die hoor je dus op alle stations. Ja. Omdat het een goed, goed uh, beluisterde gouden Ouwe is. En daarom hoor je op de meeste stations ook steeds maar weer dezelfde gouden Ouwe langskomen. En dat is heel vervelend, want ik vind, ben, ben, het echt, ben echt van mening dat een radioluisteraar verrast moet worden, zo nu en dan. Optredend zijn te verwachten op 9 en op 10 oktober van Cool and The Gang. Op 9 oktober komen ze in de Edehal, in Amsterdam, de jabe en 10 oktober in het Congresgebouw in Den Haag. En dan nog een andere tour, de Boys Down Gang, die komen ook weer naar Nederland. Ze zijn hier in september, van 8 tot 19 september. Zes minuten voor 9. Eentje uit de Disco Action Top 20, waarvan je zo meteen het overzicht gaat kijken. A Night to Remember, hier is de nieuwe Shalemar. Artiesten die kwamen optreden in Nederland, waren ook vaak de gast in de Soul Show. Een van de meest bijzondere gasten was Marvin Gaye, die destijds in België woonde. Er kwam een telefoontje van een meisje. En dat zei dat ze de vriendin van Marvin was. Ik zei, nou, dat is leuk zeg. Ik wist niet eens dat hij in België zat. Het was toen totaal niet bekend. Ik wist wel dat de platenmaatschappij op zoek naar hem was. Want hij was in Amerika, werd hij nodig gezocht. Omdat hij promotie moest doen voor zijn nieuwe hit. Hij had weer een hit. Maar Marvin was met de Noorderzon verdwenen. Dus ik zei tegen dat meisje van, maar wat wil je dan? Nou, hij wil graag even langskomen in de socio vanavond. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed plan. Kom maar langs, ik meld je wel aan bij de portier. Nou ja... Ik denk dat het gewoon een geintje. En jou hoor, tegen zevenen komt er een limo-terrein op. En daar komt Marvin Gaye aan. En die is de hele uitzending erbij gebleven. Heel gezellig zitten praten. Na afloop nog wezen stappen in Amsterdam. In de discotheek. En nou, kortom, dat was ontzettend leuk. Ik heb hem ook helemaal betrokken in de show. Ook nog de Amerikaanse top 10 laten presenteren. Maar ik mocht van hem aan niemand zeggen waar hij verbleef. Ik wist het zelf ook niet dat hij in België zat. Hij zat in België, maar waar was mij op dat moment ook niet bekend. Ik geloof dat hij in Oostende zat. Maar dat mocht ik niet laten merken. Dus ik had de dag daarna meteen de platenmaatschappij aan de telefoon. Hé, hey, uh, had hey, Marvin, waar, waar houdt hij uit? Ik zei, ja, dat mag ik je niet zeggen. En ik weet het ook niet. En was dat nou een uitzondering, zoiets, met Marvin Gaye gaan stappen... wat betreft het contact met artiesten? Of heb je wel eens meer, uh, ja, dieper contact gehad of vriendschap zelfs? Nee, ik ben nooit close geworden met uh, artiesten. Heel raar. Ik heb altijd een soort afstand bewaard. Ook uit verlegenheid misschien... Dat zou best eens kunnen, want ik ben vrij schuchter wat dat betreft. Hoor. Ik vind het al heel wat als een artiest mij als volwaardig ziet... en uh, zeker Amerikaanse, grote Amerikaanse artiesten. Maar de rare dingen die dan gebeuren is dat je Earth in Fire bijvoorbeeld opneemt... en dat de mannen in principe helemaal niet wisten dat ik het opnam. Ik had het aan de plaatsmaatschappij gevraagd. En ik was naar Frankfurt gereisd om daar het concert te bekijken en precies alles op te schrijven wat de tracklisting was, welke nummers ze waar speelden, waar de solo's zaten. Want wij moesten het in één keer opnemen en je had ook nog niet die mooie meer sporen bandrecorders waarop je alle instrumenten later nog een beetje harder en zachter kon maken. Dus wij moesten het in één keer op de band slingeren in Rotterdam Ahoy. Dus dat was een grote paniek toen ze begonnen, zouden ze wel dezelfde volgorde aanhouden. Dus ja, dat is goed afgelopen. En een uh, paar jaar later kwamen ze in de studio voor een interview. En toen zei hij van, oh, en ik uh, wil je even een stukje van het live concert van Ahoy laten horen. You did what? <laughs> zei toen Maurice White. Ik zei, we recorded your live concert. You did what? Dus ik zei, oh, uh, I know you're dying to hear it. Dus ik knikte naar de technicus en die startte die band. En uh, ze waren enthousiast. Ik zei, nou, je mag de tape hebben, want uh, dit is torsioneel. Uh, neem hem maar mee naar Amerika. Ja, ja. Ik had natuurlijk een kopie gedraaid. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> Maar dat waren wel rare situaties ja. soms. Dat platenmaatschappijen langs de artiesten heen werken en andersom. Earthwind Wind and Fire is een naam die heel veel mensen te binnen schiet... als ze het over de Soul Show hebben. Dat is volgens mij ook een van jouw favoriete groepen geweest. Ja, mijn collega's noemen we wel eens uh, Earthwind Wind Ferry. <lacht> <laughs> dat is echt... Uh, ja, maar da daarin, in, in die groep is alles verenigd wat ik goed vind in Soulmuziek. Waanzinnig goede composities mooi geschreven liedjes, een band die staat als een huis, een blazerssectie die een van de beste van de wereld is, arrangementen die echt zo jazzy zijn dat ze bijna te jazzy voor soulmuziek zijn. Dus kortom, dit is de complete band. invloed van de Soul Show was groot. Ook bij Maat thuis. Zo'n Menno Maat. Ja, vroeger uh, werd eigenlijk alles uh, op de bandrecorder opgenomen en thuis hadden wij een, een bandrecorder staan met een tijdschakelaar eraan en het gebeurde nog wel eens dat het fout ging. Dus moeder zat altijd met de knop bij de bandrecorder uh, om een min te drukken om het programma op te nemen en dat ging dan altijd over het avondprogramma van 7 tot 9. De, Soul Show. de Soul Show. En later ben ik dat uh, gaan doen. En uh, ja, als het er dan niet op stond, ja, dan uh, was het heel vervelend. Want terugluisteren was toch heel erg belangrijk. Of er wat verbeteringen kon komen. Dat deed hij dan ook. Thuis Ging hij je terugluisteren? Ja, ja. En dus jij was als tiener toen bezig met uh, de pauzetoets op het juiste moment? Of... Uh, ja, twee knoppen indrukken ja. en uh, zorgen dat het opgenomen werd. En wat gebeurde als het niet goed gelukt was? Ja, ja, dan uh, had ik daar toch een week last van. Want dan duurde het weer een week voordat het nieuwe programma kwam natuurlijk. Ja. Nee hoor, dat, <laughs> ja, het, het was niet leuk, maar ach, ik deed alles eraan om het goed uh, uh, op te nemen. Maar een perfectionist, zeg je, dat zeggen ja. veel van zijn oud-collega's ook, dat was wel te merken. Ja, wel te merken, ja. Hij is heel erg met het vak bezig. En als het beter kan, dan zal hij er alles aan doen om het beter te maken. Wat zou je zeggen is een mindere kant van hem? Uh, hij kan nog wel eens rommelig zijn. Er lagen overal wel plaatjes en uh, cd'tjes. En, uh, ja, tegenwoordig is hij een stuk beter, hoor. Uh, maar vroeger was hij nog wel eens rommelig en dan slingeren er veel dingen door de kamer. En uh, ach, ja, dat hoort er ook bij. Die muzikale achtergrond bleek in jouw presentatie soms ook wanneer je, wat je bij collega's nooit hoorde. Ik, ik weet nog dat je een plaat afkondigde eerder dit jaar. Ik geloof dat het Rosanna van Toto was. Waar je zegt: een van de mooiste arrangementen uit de popmuziek. Zo'n opmerking die hoor ik alleen bij Ferry Maat. Ja, goed, maar dat is je personality. Daarmee ja. onderscheid je je van een ander. En dat is, dat meen ik ook eerlijk. Uh, zoveel van dat soort opmerkingen kon ik bij Veronica niet maken. Nee, omdat het <laughs> dat het was... fysicale aanbod uh, beperkt was. Nou ja, ja, kijk, het was natuurlijk niet allemaal mijn smaak. Ik bedoel, Guns N' Roses, uh, ja, ik, ik heb het allemaal in mijn kast staan hier thuis. Maar het zal er nooit uitkomen. Ja, ja. Echt niet. Uh, ik ben uh, commercieel ingesteld genoeg om die platen met zoveel uh, vuur aan te kondigen... dat iedereen denkt dat ik een groot Guns N' Roses fan ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Maar hoe zit dat dan? Nou, je speelt toch een rol. En wie ben ik om uh, zo'n plaat af te kraken? Kijk, ik, ik heb ooit gezegd, van uh, toen ik de hitparade ging presenteren... als ik dat doe, dan moet ik ook alles wat erin staat... moet ik op een goede en uh, fatsoenlijke manier kunnen aankondigen. En uh, dan moet ik niet mijn eigen mening over gaan geven. Uh, ik weet dat er uh, andere presentatoren, Felix Meurders bijvoorbeeld, zijn... die hun eigen mening wel gaven in de hitparade. En daar grote heibel met Pierre Cartner mee kregen bijvoorbeeld. Vader Abraham. ja. ja. Nou ja, ik vind dat een beetje hypocriet. Want ja, dan moet je die hitparade niet uh, presenteren. Ik vind dat als je die platen af gaat kraken... dan beledig je wel meteen 10, 20.000 mensen die het plaatje gekocht hebben. En die ervoor gezorgd hebben dat die plaat in de hitparade kwam. Dus trek dan de consequentie en presenteer die hitparade niet. Dat heb je ook heel erg lang gedaan natuurlijk. Daar kennen mensen hier ook van, de hitparade, de, de tros op 50 en zo. Was het leuk om dat te maken? Ja, ik vond het altijd erg spannend. Ik vond het uh, leuk. Het is geen makkelijke taak... Bepaalde disjoggies hebben een hekel aan, aan hitparades. Althans, om ze te presenteren. Als je het goed kan, dan ben je een hele populair disjoggie meteen. Want mensen luisteren ernaar. Want wat moet je dan precies kunnen? Ja. Snelheid en, en zo. En... Nummertjes voorlezen. Maar... Ferry Mateman van de nummertjes, uh, ja. riep Tom Mulder vroeger altijd. Nou ja, het is, je moet wat informatie over die artiesten inwinnen. Je moet je taak wel serieus nemen. Dat ben ik door de jaren heen serieuzer gaan doen hoor. Want in het begin uh, klepte ik ook maar wat aan bij Noordzee. Ik nam uh, de hitparade over van Willem van Koten, die hem eerst presenteerde. En ik ging volledig in zijn stijltje door. Maar ik kon dat natuurlijk helemaal niet zoals hij dat deed. Maar ik, ik heb bijgeleerd in de loop der jaren. En uh, de loop der hitparades, want ik heb er nogal wat gedaan van. Want je zegt trots op 50, maar daarvoor zat de Noordzee-top 50. Dan kwam de top 40. Je had de top 50, de Europarade niet te vergeten. Ik heb zelfs de klassieke top 10 gepresenteerd op Radio 4. Het zijn hele, hele rare wisselingen vaak geweest. Maar altijd weer die, die nummertjes die achter elkaar aankwamen. kwamen. En, uh, je moet er toch een soort climaxprogramma van maken. Je bent onderweg naar nummer 1. En een enorme grote groep luisteraars. Want op Radio 3, of heel veel zijn 3 in het begin nog... op een gegeven moment meer dan 3 miljoen, 3,5 miljoen luisteraars. Ja, dat is wel een van de records. Ja. Dus ja, dat... Nu eigenlijk ondenkbaar. Je hebt natuurlijk ook veel meer zenders nu. Nou ja, tegenwoordig wordt in marktaandelen gerekend. Ik kan me niet voorstellen dat we die vroeger hadden... want er was natuurlijk ook weinig concurrentie. Hè? Dat moet je erbij zeggen, want 3,5 miljoen... dat is tegenwoordig niet meer haalbaar met zoveel stations... Maar qua marktaandeel zal het misschien ook wel op misschien wel 70% geweest zijn. Waar je hier nu tegenwoordig al, al blij bent als je een marktaandeel van 7 of 8% kan halen, weet je wel. Dan ben je echt de topper. Waar zijn we nu beland, Fergie? We staan hier buiten, zeg maar, op de plek waar Pim Fortuyn doodgeschoten is. Maar dat is dus bij de oude studio van Hilversum 3, of Radio 3, waar ik toen gewerkt heb. Dat gebouw heet de hele tijd Muziek Paviljoen. Maar als we nu zien, ziet het er ook een beetje troosteloos uit eigenlijk. Uh, in sneltempo wordt mijn hele verleden afgebroken in dit programma. Het is dichtgetimmerd, er zitten allemaal grote houten platen voor. En het, is, uh... het is inderdaad helemaal dicht, er staat aan de andere kant zelfs ook een heel hek omheen. En dit precies hier was uh, waar de studio's waren. Wij keken uit hier op de parkeerplaats en op het grasveld. Uh, ja, daar, daar zijn toch wel leuke dingen. We hebben daar nog wel live uitzendingen vanaf gedaan. En ik kan me nog in één keer herinneren dat uh, de vriendin van Ron Brandsteder, Leontien, daar op haar handen heeft gestaan. Terwijl ze geen BH aan had en haar overhemd over haar hoofd viel. Kortom, hilariteit altijd. Er was altijd wat aan, aan de hand hier. Dit was de studio en erboven zat de kantine met uh, tante Beb. En die tros die scoorden enorm. Hè? Die Tros-donderdag toen. Hoe kwam dat nou eigenlijk, dat die Tros zo goed scoorde... en jullie programma's het zo goed deden? Nou, we hadden een goed gevoel voor wat de mensen wilden horen. Ik denk dat dat het enige juiste antwoord is. Als je draait wat de mensen willen horen, dan, uh, dan kun je scoren. Het rijmt ook nog, zeg. Ja, ja, en dat ja. op Sinterklaasavond. Ja. Maar uh, <laughs> het is echt een, uh, het is een fenomeen geweest. Die Tros-donderdag was uh, ja, de best beluisterde radiodag. Dat was uh, vanaf het begin eigenlijk dat we een volle dag kregen... was dat het geval het om het zo nu weer terug te zien, zo uh, ja, dichtgetimmerd. Ja, het ziet er troosteloos uit. Ik, ik, ik snap niet waarom ze dit nog laten staan, uh, maar het schijnt een, een, uh, op de monumentenlijst te komen? Ja, zoiets, ja. Het is een monument, dat pand, ja. Ja, ja uit tijd voor Pim Fortuyn zou je het kunnen doen, maar ik, als pand zou ik het meteen tegen de grond gooien. Hey, het is de donderdag, hier is de toen Ferry na een meningsverschil met de Tros op straat kwam te staan... was hij ten einde raad. Tot zijn oud-collega en vriend Ad Roland op bezoek kwam. Ik deed wat radiostations in, in, in, in Duitsland, waar ik mee bezig was. En ik ken Ferry natuurlijk en zijn kwaliteiten. En toen heb ik gezegd, joh, dit is zo'n prachtige uitdaging. Ga nou eens jingles produceren. En Toen heb ik hem een eerste opdracht gegeven om jingles te produceren, een betaalde opdracht. En uh, we hadden toen nog geen studio ingericht. Dus toen heeft hij een mengpaneeltje van mij kunnen lenen om het uit te proberen. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. hier, hier, de lekkerste, oude en de beste. Zo, even een, een compilatie van een paar jingles die jij gemaakt hebt, hier in je eigen studiootje thuis. Ja, het is alles door elkaar, dus een beetje ratje toe van Duitse en, uh, en Nederlandstalige jingles, ja. maar uh, het is wel leuk. En die heb je hier op deze plek ook eigenlijk gemaakt, gecomponeerd. Ja, dat uh, gaat dag en nacht door. Dus de ideeën komen ook vaak s'nachts. En dan is het lekker als je een studio aan huis hebt dat je dan meteen je idee uh, even in kan spelen. En s morgens wakker worden en dan denk je van, oh ja, ik had een hele goede ingeving vannacht. Maar je bent hem gegarandeerd kwijt. Dus dan ga je naar je studiootje en dan start je het op. En dan ja. zeg je, oh ja, dat was het idee van vannacht. En of het goed is of niet, dat kun je dan uh, beoordelen. En hier een mengtafel natuurlijk en de schermen, maar ook een keyboard hè? hier uh, aan de linkerkant. Ja, dat klopt. Want daar uh, componeer je dan op. Ja, ik kan er alle instrumenten uithalen die je maar kan voorstellen. Een heel orkest. Dus ja, ja ik, ik noemde dat altijd in plaats van het metropoolorkest, het Orkest. <laughs> en uh, dat, dat is ook wel uh, eigenlijk de manier waarop ik de jingles maak. Ik start met de piano, dan komt de bass en de drums, de strijkers en de blazers. En uh, ja. Even voor mijn oude uh, werkgever. <truimert> <truimert> Ik hoorde daar even, dit is de trots op drie. Uh, dat is deze. Uh... Oh, oh, oh, oh, oh. oh, ja. ja. Nog een keer Ad Roland. Nou, hij is fanatiek in de dingen die hij als uitdaging ziet. Daar is hij vreselijk fanatiek in. En hij is niet altijd makkelijk te overtuigen. Hij heeft zijn eigen persoonlijke mening en visie op dingen. En uh, daar staat hij voor. En ik denk dat dat ook mede een uh, bijdrage heeft geleverd aan het succes... dat hij in zijn leven tot nu toe gehad heeft. En dat hij nog zal hebben. En uh, het is wel een goed mens. Hij heeft ook uh, dingen over voor andere mensen. Ja. De zeven jaar werkte Ferry voor Radio Veronica. In die periode ging het plotseling niet goed met zijn gezondheid. Ik heb een jaar gehad op een gegeven moment. En dat was ook de reden waarom ik met de Soul ben gestopt. Dat was... Wat is dat precies? Ja, er is een klontertje in je, in je hoofd, in je hersenen. Dat was heel, heel benauwend. En dat heb ik ook echt... Het is een waarschuwing geweest. Ik heb er niets nadelijks aan overgehouden. En dan mag ik echt... Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Want voor hetzelfde geld had ik een, uh, nu een uh, mondhoek gehad die nu ergens zo, uh, zo onder mijn kin hing. Dat gebeurt gewoon bij mensen die dat soort dingen krijgen. En ik heb enorm veel geluk gehad. Te hard gewerkt misschien ook? Ja, onverstandig geleefd ook. Ik, ik zat al aan de bloedverdunners en de, de cholesterolpillen. Uh, en die heb ik naar aanleiding van een uitzending van uh, Radar uh, op tv... heb ik die ook maar eens de deur uitgedaan, door de wc gespoeld. Omdat uh, iemand zei van, je wordt er zo uh, depressief van. En uh, vrouwen zeiden van, ik, ik herken mijn man niet meer. En ik dacht, ja, ik zag daar wel iets in. Dus toen heb ik daar de, pillen, de deur uitgedaan. Enorm op mijn kop gekregen natuurlijk van mijn huisarts. Ja. En hij had ook gelijk. En dus ik zit er nu alweer aan. Over gezondheid gesproken, hoe is het met je oren? Want uh, dj's hebben altijd koptelefoons met keihard muziek. Ja, nou, ik heb de laatste tijd het gevoel dat mijn gehoor ietsje achteruit gaat. Maar het heeft me nooit in de steek gelaten. Want jij draaide ook keihard de muziek, of niet? Ja, ik heb mijn koptelefoon snoeihard staan. Ja. Maar er zijn mensen die nog harder draaien. Oh. Felix Murders en Ad Roland uh, zijn de kampioenen wat dat betreft. Ik had altijd een, uh, een bepaald merk koptelefoon. Dat was dan het zwarte model. Maar je had ook nog het witte model daarvan. Oh. En dat ging nog een stukje harder dan de zwarte. Maar nog niet uh, problemen? of? Nee, ik, uh, nou, we hebben een keer een fan langs gehad in de Soul Show. Die wilde graag een keer op een avond komen kijken. Dat was nog toen ik bij de Tros werkte. En dat bleek uiteindelijk uh, een, een arts te zijn van de NOS... die wel graag eens een keer een onderzoekje wilde doen naar uh, de oren van dj's. Oh. Dus de hele Trosploeg heeft zich toen laten doormeten. En toen bleek uh, dat een paar mensen daar erg veel last van hadden. Ik had een klein dipje in mijn, uh, mijn linkeroor. Nee, mijn rechteroor, sorry. Maar dat kwam omdat ik vroeger altijd links op het podium zat... en ja. de speaker aan mijn rechteroor met de band. En dat heeft nogal wat gaten in het middengebied van mijn oor geslagen. Ja. Maar dat valt in principe erg mee... gezien het, het aantal uren dat ik met een snoeiharde koptelefoon heb gezeten. Je had vast toen je begon als dj niet gedacht dat het zo lang zou duren, denk ik. Want nu bijna 40 jaar, bijna non-stop op de Nederlandse radio. Ja, de tijd vliegt, zul je zeggen. En ik heb gelukkig het voordeel dat mijn stem in die 40 jaar niet zo heel veel veranderd is. Dat krijg ik tenminste te horen. Ik kan het ja. zelf niet zo beoordelen. Ik ben wel ietsje rustiger geworden dan vroeger. Toen ik echt op Donald Duck snelheid praatte. Maar ja, dat is dan een voordeel. En daarmee kan ik het nog lang volhouden, denk ik. Nooit het moment gevoeld van ik heb er een beetje genoeg van. Nee, eigenlijk uh, jeukt het alweer. Nu alweer. Ik ben bedoel, net anderhalve maand van de radio af. En dan uh, denk je van uh, ja, dan moet er toch weer eens wat gaan komen. En wat er op mijn pad komt, ik zal het wel merken. Moet je dit eens kijken. Dit is denk ik uit het Algemeen Dagblad of het is het... Nee, het is het Algemeen Dagblad. Uh, ja, 1978. Ferriemaat nummer 1. Ah, nou ja, dat klopt, hè? Met de foto erbij. Ja, leuk. Dit ken ik helemaal niet, joh. Dit is uh, echt leuk. Hier ben je, denk ik, uh, 31, ja. staat er. Ja, staat erbij, ja. ja. En dan staat er aan het eind, word je dus geïnterviewd... Je bent al 31. Wanneer stop je ermee? <laughs> Onmiddellijk, nu. <laughs> en dan zeg je, ja, lees het anders eens eventjes, het laatste stukje... Het grote probleem is dat er weinig goede, jonge discjockeys te vinden zijn. Het talent ligt niet voor het oprapen. En wat de leeftijd betreft, in Amerika zijn discjockeys zoals Wolfman Jack al in de 40. <laughs> en toch maken die mensen prima programma's. Ik zou er pas mee op willen houden als ik er geen plezier meer in had. Maar voorlopig is radio nog steeds mijn grootste hobby. Want hier zeg je dan zelfs, tot wel in de 40. En jij bent ja. nu 63. Is... Ja, nou ja, goed. Het is, het is, uh, zolang het je hobby is, Nou, precies wat ik hier zeg, zolang ja. je het leuk vindt, moet je het blijven doen. Het is... Uh, A, vind ik het leuk. B, zou mijn vrouw me hier uh, het huis uitschoppen als ik hier altijd maar zat. Dus één ding wat mensen nog altijd uh, willen weten, komt de Soul show ooit nog terug? Uh, dat sluiten wij niet uit. <laughs> <laughs> nou, ik denk, ja, in, niet in de vorm zoals hij er vroeger was, maar zoals in de vorm bijvoorbeeld zoals hij bij Veronica was, is de kans redelijk groot aanwezig, ja. Ik bedoel, het hangt een beetje vanaf wat ik ga doen als ik bij een nieuw station aan de gang ga. Of ik daar dagelijks programma ga maken. Als dat twee uur per dag gaat worden, dan zal de Sol Show sporadisch een keertje een aflevering meemaken. Want ik zal het niet helemaal loslaten. Maar wordt het gewoon alleen een Sol Show op een dag of misschien een paar dagen in de week, dan zou dat best mogelijk zijn. En wanneer ben je, denk je, weer op de radio te horen? Ik vermoed niet eerder dan februari volgend jaar op zijn vroest. Dus het zou net voor het jubileum kunnen komen. 40 jaar DJ. Ja, wie weet wordt dat een mooie datum dan. De Radio 1 documentaire Sol als Motor. 40 jaar ferrymaat was dat. Een bijdrage van NTR. Eerder uitgezonden op 5 december vorig jaar, gemaakt door Guido Spring. Ferrymaat wordt morgen 64 jaar. I'm a soldier Shade, ofwel Helen Falsade Adou. De Britse zangeres die beroemd werd met nummers als Smooth Operator... en The Swedish Taboo, wordt morgen 51 jaar. Nanette van der Ham is nog niet zover. Ze werd vorige maand 48. De personal coach was een jaar geleden te gast in nachtvluchten Winterkost. Onlangs verscheen van haar bij uitgeverij Ten Haven de Lichter Leven kalender. Deze tijdloze kalender bevat 366 tips voor een lichter hoofd en een lichter lijf. Kortom, een lichter leven. In januari, de maand van de Goede Voornemens... slaan we iedere aflevering van Nachtvluchten een datum op... en kijken naar de tip van die dag... In dit geval de verjaardag van technicus Gert van Dam. Gert, wanneer ben jij jarig? Oh, 26 september. Even die kalender uit het doosje halen. Even kijken. Even kijken, dat zit goed ingepakt. Doosje eruit. Ringbandkalender. Jawel. 26 september, zei je, hè? 30 augustus, 24 september. 26 september. Ga een half uur eerder naar bed... en sta een half uur eerder op... Nou, dat moet je nou net zeggen tegen iemand die nachtdienst heeft. Hoe ga je dat doen, Gert? Wat staat er trouwens nog verder bij? Dat moet ik even de bril bij opzetten, want het zijn kleine letters. Dan heb je tijd om voor de drukte van de dag een kwartier je lichaamsoefeningen te doen. Later komt het er niet meer van. Creëer, een hoekje in, een, nee, creëer in een hoekje je eigen gimplek. St stretch je spieren en doe de fit 5 buik, been, bil, arm en tailleoefeningen die je uitgelegd worden op www.nanet.net. Slash Fit 5. En nou, niet meteen die oefeningen gaan doen, uh, Gert, want uh, er moet muziek komen. Observatory crest. We just saw a concert. zou hij 70 jaar geworden zijn, Captain Beefheart. Maar hij overleed op 17 december aan de gevolgen van multiple sclerose... waaraan hij al jaren leed. Hij heette eigenlijk Don Van Vliet... en vanaf de middelbare school, high school in zijn geval... want hij groeide op in Californië... was hij bevriend met Frank Zappa, met wie hij later ook platen zou maken. Don Van Vliet was ook schilder... en de Nederlandse fotograaf en filmer Anton Corbijn maakte een film over hem...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 Altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot dat was een schot van Sjaki van de Koek. Hij stal voor ons likuurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma.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 dat was een schot van Sjaakie van der Hoek. Een kapot, dat was een schot van Sjaakie van der Hoek. Cornie van der Bos, geboren als Jacoba Adriana Hollestelle, zou morgen 74 jaar geworden zijn. Maar ze overleed na een kort ziekbed in 2002 op 65-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen via onze site www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook de wekelijkse programmering zien... en de uitzending terugluisteren op teletekstpagina 331... staat bovendien de samenstelling ook nog vermeld. Schrijven kan naar Max ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200 AM in Hilversum. Vergeet u niet een, een postzegel op de envelop te plakken... zo'n postzegel met een 1 erop. Nou, de gasten voor het laatste uur van Nachtvluchten zijn gearriveerd. Ik zag net de regiekamer binnenkomen. Sandra Dirksen en Irene van der Hoeven, ze zijn van de Zindustrie. En wat dat is, gaat u in het volgende uur onder meer horen. Blijft u dus luisteren naar Radio 1, omroep Max. Straks om zes uur het NOS-journaal. Wij gaan hier de studio vast gereed maken. Alle stoelen klaarzetten en zo. En de kopjes koffie, want het moet natuurlijk wel wakker blijven. Die gaan we klaarzetten. En dan zijn wij om twee minuten over zes bij u terug. Tot zo.